met het NOS-journaal. De Partij voor de Dieren blijft erbij dat onverdoofd ritueel slachten verboden moet worden. Sommige partijen vinden een verbod in strijd met de vrijheid van godsdienst. En opperrabbijnen zeiden gisteren dat het verbod een grote slag zou zijn voor de Joodse gemeenschap. Maar fractieleider Tieme van de Partij voor de Dieren zei in de Tweede Kamer dat dieren niet extra mogen lijden vanwege een geloofsovertuiging. De Kamermeerderheid is het met haar eens, maar het debat gaat pas over een paar weken verder. Eerst komt er nog een hoorzitting. Staatssecretaris Bleker riep de Kamer op niet over één nacht ijs te gaan. Vijf Libische diplomaten in Duitsland moeten binnen een week het land uit. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ze Libiërs die in Duitsland wonen onder druk gezet. Libische agenten zouden oppositiegroepen in Duitsland bespioneren. En ook zouden ze medewerkers ronselen onder Libische asielzoekers met een islamitische achtergrond. In verband met de zaak is ook de Libische ambassadeur in Duitsland op het matje geroepen. Schrijfster Francine Ome heeft opnieuw de prijs van de jonge jury gewonnen. Ze krijgt de prijs voor haar boek Hoe overleef ik zonder dromen. Het gaat over dromen en nachtmerries waar je niet wakker uit kunt worden. Dit jaar stemde een recordaantal van bijna 10.000 jongeren van 12 tot 15 jaar op zijn of haar favoriete boek. Omen won de prijs van de jonge jury al vier keer eerder. 2004, 2005, 2006 en 2010. Ze verdaart daarmee het succes van schrijfster Carrie Slee, die de prijs ook vijfmaal, vijfmaal heeft gewonnen. Tot besluit: het weer, zon en stapelwolken. In het binnenland kans op een bui. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen helder en dan koelt het snel af. Morgen, dan vrij veel bewolking en iets warmer dan vandaag.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 dat van Kajak van de LP CC The Sun, nou die zon zien we vandaag wel Daar hoeven we niet bang voor te zijn Gaat allemaal goed, dat geeft een lekker gevoel ook trouwens CC The Sun dus was, Is de naam van de LP En het nummer heet Hope for a Life En je kon bij dit nummer toch wel duidelijk horen Dat Kajak in, in die eerste tijd duidelijk Behoorlijk geïnspireerd was door bands Als Yes bijvoorbeeld, zeker vanwege Het, het, het, het basgitaar want uh, dat is, uh, was ook kenmerkend, die, die Rickenbecker bas, die knorrende bas, dat was ook wel zeer kenmerkend voor, uh, voor Yes en zo. Die hadden dat ook, uh, Chris Choir, om precies te zijn, speelde dat instrument. Goed, kayak dus. er u hoort er straks nog meer van, want er staan nog meer mooie liedjes op. En we gaan nu gauw lekker weer even aan de blues. We hebben het weer voor elkaar. We gaan weer even aan de blues. BB King van de LP De Soul of BB King uit 1966. Hoort u het nummer House Rocker. Jawel. Reeds. En bent erachter natuurlijk de Soul of Bibi King. En dat nummer dat heet House Rocker. Jawel. Um, we gaan daar met de Kings. Want u weet het, het is vandaag een echt K-programma. Uh, we hebben alleen maar artiesten met een K. Althans wat de LP's betreft. Zometeen de confrontatie natuurlijk. De Beatles tegenover de Stones. Dat uh, gaan we zo meteen doen om half vier. Maar eerst nog eventjes lekker uh, de Kings. Een nummer dat we ook kennen van uh, de Pretenders. Want die hebben het ook opgenomen. Uh, maar uh, dit is de originele, nou ja, originele, dit is de live versie, want het nummer werd geschreven door uh, Ray Davis. En waarom namen de pre Pretenders dat op? Nou, dat is een beetje logisch, want toen was, toen de tijd, was uh, Ray Davis getrouwd met, met, met, met, de, met, de, met die zangeres Chrissy Heinde van de, van de Pretenders. Daar was hij mee getrouwd, dus, nou, toen heeft ze ook maar een liedje van hem opgenomen. Dat is nou nog eens echte liefde. Niet waar? Jawel. Goed, stop your sobbing. Heet het nummer. Hier zijn ze, de Kings Live uit 1980. Yeah. Stop your sobbing was dat van uh, The Kings Live. Uh, One for the Road heet die prachtige plaat. Het is een dubbel LP, trouwens, we zijn nog steeds met LP1 bezig. Maar uh, zometeen ook nog wel iets van de tweede. Het is een dubbelplaat en uh, hij is leuk, mooi uitgevoerd. Zit ook een prachtige poster in met prachtige live foto's. Maar dat is natuurlijk ook überhaupt het leuke van LP's. Dat er tenminste nog eens iets leuks bij zat. met die cd'tjes tegenwoordig heb je dat allemaal niet. Als je die hoes soms ziet. Oh jongens, dat is toch allemaal zo mooi. The Kings. Dus stop your sobbing. We gaan naar Kajak. En als Kajak afgelopen is, dan zijn we ongeveer toe aan de confrontatie. U weet het, de Hoekse Kameljauwse twisten tussen de Beatles en de Stones. De Knokploegen staan weer tegenover elkaar hier op het plein. Ze mogen pas beginnen als we gaan fluiten. Als we een fluitje geven, dan mag het pas. En, uh, maar goed, dat zien we straks wel. Uh, eerst gaan we een prachtig nummer uh, spelen wat, uh, wat wel uh, past bij de situatie zoals hij vandaag uh, buiten is. Namelijk, CC see, see, the sun. Hier is kayak. Stilte is hier uh, gepast, mag je eigenlijk wel zeggen. Zo ingespannen, in, in, uh, vol aandacht, luister ik helemaal vergeten ben volgende pad uit te zoeken. <lacht> Dat is toch wel schandalig eigenlijk. Maar goed, uh, in onze cyclus zijn we weer toe aan Bibi King, dus daar gaan we nog even mee door, totdat uh, we straks over vijf minuten ongeveer. het kan lopen gaan doen, maar we doen eerst nog even een lekker uh, Bibi Kingetje. Van, uh, van, die Soul of LP, van de Sol of BB King LP. En daarvan draaien wij uh, het nummer Going Home. Nou, dat doen we pas om vier uur. Dan gaan we naar huis. Bij helikopter. Bij Nee, niet bij helikopter Joop. Nee, uh, die, die, die mag je niet landen op het uh, klein. Dus die komt hij niet. BB King, Going Home. Daar komt hij. So I'm going home So now hurry up, Mr. Man Load just as fast as you can The plane is already late I want to get home as soon as you can I wanted to take a bus But they said the road was bad I'm going home. I'm going home to see my baby. I'm going home. Yes, yeah, I'm gonna take her in my arm. I'm gonna hold her all night long. I'm going home to see my baby. I'm going home. you to please let me know because my Helikopter nee gewoon lopen per vliegtuig, weet ik veel. In ieder geval ging je naar huis en dat doen wij ook straks om vier uur, maar tot die tijd blijven we nog even tijsteren met allerlei uh, muzieken, en het is nu natuurlijk de tijd voor de confrontatie: de Rolling De Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. The Confrontatie. Oh. Zoals u weet zijn we bezig met de LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band tegenover The Satanic Majesty's Request van de Rolling Stones. Want u weet, we een beetje, proberen een beetje LP's uit uh, gelijke periodes uh, te pakken zodat we ook een beetje leuk kunnen vergelijken Beatles en Stones. Natuurlijk. Hey, maar Ruud, zal ik je wat leuks vertellen? Wat nou? Yeah. Deze LP heeft geen bandjes en nee. ik heb geen koptelefoon. Ach, wat is dat nou toch? Mag ik heb je jouw koptelefoon lenen? Ja, mag je wel. Gelukkig. Uh, ja, ik ben niet zo kinderachtig. Вот в вот этот я. Да? Ja, deze LP heeft geen bandjes. Dat klopt natuurlijk, want Sergeant Pepper was inderdaad een doorlopende LP. En er zaten niet de bandjes tussen. Dat, want het moest zich. De bedoeling was dat het moest lijken alsof het een show was van. Nee, niet van de Beatles, maar van inderdaad, Sergeant Pepper, Lonely Hearts Club Band. Idee van Paul McCartney hoofdzakelijk. En nou ja, het is natuurlijk het meesterwerk. Het is een klassieke plaat geworden. Hij is verschenen in juni 1967. En iedereen was. Stom verbaasd dat de Beatles tot iets dergelijks in staat waren. Het is echt het hoogtepunt uit hun carrière. Hoewel ze daarna ook nog wel mooie platen gemaakt hebben. Maar uh, de kwaliteit en het, de, het revolutionaire van Sgt. Pepper, dat is, uh, dat is nooit overtroffen. Vind ik, persoonlijk. Goed. Uh, we gaan een nummer draaien. Uh, ik hoop dat Maurice het intussen heeft kunnen vinden. Want dat is niet zo makkelijk als er geen, uh, als er geen bandjes uh, op zitten. Want het loopt lekker achter elkaar door. Maar ik heb hem wel hoor. Ah, je hebt hem gevonden. Zuurlijk. Goed zo. We gaan naar het nummer wat, wat in de tijd geboycott werd door de BBC. Omdat de titel zou verwijzen naar LSD. En LSD dat was dus een drug die in de jaren 60 uh, nogal opgang deed. Um, ja. Maar dat had er niets mee te maken zei John Lennon. Want de titel van het stuk is ontleend. Aan een tekening van zijn zoon Julian. En, en dat, uh, die, had, die, die maakte een tekening voor zijn vader. Toen zegt John tegen zijn zoon wat is dit? Wat stelt het voor? En toen had Julian gezegd dit is Lucy in the Sky uh, with Diamonds. En daar is die titel aan ontleend. Hier is hij. Lucy in the Sky with Diamonds. De Beatles. in a boat. River with tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope go by The flowers that grow so train in a station with plasticine pauses, with looking glass Werd er uit de kast gehaald aan techniek. En uh, dat was toen de tijd natuurlijk heel wat anders dan tegenwoordig. Want uh, als je nagaat, tegenwoordig hebben we thuis. In onze computer kun je al 64 of nog meer sporen opnemen en uh, toen de tijd moest dat op vier sporen dus dat betekende dat ze regelmatig van bandrecorder naar bandrecorder moesten overmixen en er werd er weer wat aan toegevoegd dat is altijd een hele klus geweest en het was uh, natuurlijk wel dankzij de, ja, de toch wel geniale technici bij EMI te danken dat dit allemaal mogelijk was en de Beatles hadden al zoveel platen verkocht dus ze zijn geloof ik bijna een jaar bezig geweest om deze plaat te maken en uiteindelijk in juni 67 kwam hij uit en sloeg iedereen keihard. Hard achterover. Want dit was, uh, dit was wel zo verschrikkelijk goed. En dit, was, dit had men nooit verwacht van dat uh, jongensbeentje uit Liverpool. Die uh, begonnen met hele eenvoudige liefdesliedjes. Nou, de, de Sergeant Pepper was het bewijs dat ze ook echt wat anders konden. En dat is natuurlijk ook mede wel te danken aan hun producer uh, uh, George Martin. Laten we die vooral niet vergeten. En. Ja, het jammer is dat de Stones zo'n producer niet hadden. De man met een dermate, eh, dermate grote kennis van muziek als, eh, ja, als George Martin. Um, de Stones ja, begonnen veel later dan de Beatles. Dat is natuurlijk later. De Beatles zijn in 62 begonnen. De Stones pas in 64. En ja, het is logisch natuurlijk dat ze altijd een beetje achter de feiten aanliepen. De, de Beatles waren natuurlijk al wat verder in hun ontwikkeling. Wat dat betreft. Maar ja de Beatles waren een beetje psychedelisch bezig en moesten de Stones dat, die wilden dat dus ook. En het resultaat was The Satanic Majesties Request. Op zich geen beroerde plaat hoor, er staan best hele leuke dingen op. Maar voor de, de, de reden waarom de mensen de, van de Stones hielden, dat was gewoon omdat het een ruige band was. En een band die rock roll speelde, die blues speelde, die rhythm and blues speelde, dat vonden de mensen te gek van de Rolling Stones. En wat er bij de Beatles gebeurde, dat Sgt. Pepper het Saatchi Pepper dus uh, erg gewaardeerd was was het bij de Stones precies andersom want de echte Stones fans die vonden deze LP gewoon helemaal niks dus een hoop gefriek, een hoop gepil op die plaat. Uh, ook, ook liedjes erop die, waar je je afvraagt. Hoe nou, heb je dat in godsnaam ooit op de plaat kunnen zetten? Maar ja, dat was nog helemaal zo. Maar uh, toch staan er nog wel uh, best mooie liedjes op. En het is natuurlijk best wel interessant. Om uh, in de tijdsgeest te zien. De tijd van de flower power en zo. Uh, dat de, de stand daar dus wel degelijk aan meededen. Maar. Na deze plaat hebben ze dat gelijk weer van wel gezegd, want uh, omdat ze veel kritiek kregen op, dat, op deze plaat, kwamen ze daarna maar weer met Jumping Jack Flash. En toen dacht iedereen van, hey, de Stones zijn weer thuis. Heel gezellig dus. Goed, een nummer van uh, die plaat uit 68 of 67, 68 ongeveer, uh, The Satanic Majesty Sequest. Het mooie eraan was De Hoes. Die heb ik helaas niet. Maar die hoes was geweldig. Eh, want het was, er zat een, een soort eh, drie-dimensionale drie foto zat erop. Dus als je die hoes dan heen en weer haalde... dan gingen die kop ook heen en weer. En zo, dan, keken ze, dan keken ze de andere de kant op. Dat, was, je, ja. dat je, was wel leuk. Je kon hem draaien. Dus er zat onderin in, in iets... daar kon je dit ding mee draaien. Nee, dat was een andere LP. Dat, uh, dat was niet deze. Deze had een, een, een 3D uh, ding. En als je hem dan bewoog... ja, toen meer wel van die 3 d fotos en als je dan die foto bewoog... dan... Uh, gingen die koppen een beetje heen en weer. Maar dat, dat die uh, bedoeld bedoelt met een druisgever was een andere, veel latere plaat van de straat. Dat was de LP Girls. Of Hot, uh, nee, hoe heette ook weer? Hot Girls of zo geloof ik. Heette die. Uh, daar, daar zat zo'n een in. Hadden ze trouwens afgekeken van Led Zeppelin, want Led Zeppelin had dat ook al eerder. Goed. Maar goed laten we daar niet over hebben. We gaan een nummer draaien van The Satanic Majesty's Request. En het nummer heet Citadel. The Rolling Stone. The Beatles, The Rolling Stone The Beatles. De confrontatie. confrontatie. Juist, Zuidendel van de LP Der Synthetic Majesty's Request van de Stones uit 68. Uh, we gaan lekker door met de Kings. Dames en heren, de Kings Live uh, uit juni 1980 om precies te zijn. En wij draaien daar een liedje van. Dat, uh, ja, ik moet nog even doorkletten, want hij zit nog uh, vol overgave de track te zoeken. Hè? Maar het is wat ook niet maar iets. Allround technicus, cd-spelers toetje gewoon maar de LP is dat heel anders hoor. Het is heel moeilijk om dat te vinden. Zeker als de LP geen duidelijke bandjes heeft. En je zegt... geen koptelefoon hebt. En je geen koptelefoon hebt. <laughs> ja. Ja. Want die heb jij op. Ja, maar ja, dat is bijschuld niet. Maar die gaan ze sluiten die, die, die kast uh, slot niet veranderen. Ik bedoel, je uh, zullen wel even disciplinair uh, straffen, vind ik. He? Ja, vind ik ook. Ja, hij moet disciplinair gestraft worden. Wie is dat? Wie hebt dat gedaan? Ik zou het niet weten. Oh, ik denk het. eentje van de technische dienst. Er oh, kunnen er okay. drie zijn. Pascal, zeker. <laughs> Ja. De ja. maar de hoofdtechnische Pascal, dienst. Die zijn die enigste die de sleutels daar van hebben ja. van dit slotje. niet zien. Ja, ja. Ik niet. Oh oké. Okay. Pas niet. niet. niet. Hoofdtechnische ja. dienst. Foei. Foei. <laughs> oké, okay, de kings, Celluloid Heroes. Ja. ...uitvoering van... Uh, ...de Marcella Lloyd Heroes van de Kings... ...live opgenomen in 1980... ...en het komt van een prachtige uh, dubbelplaat... ...ik weet niet of we nou, nog aan Lola... ...toekomen, maar goed, die, die versie... ...die kent u nog wel, de, de, maakt allemaal niet zo uit... ...we gaan eerst nog een keer terug naar de LPCC... ...de Sun van Kayak... ...en uh, we draaien daarvan... Uh, ...de eerste single die van Kayak... werd uitgebracht en wat natuurlijk ook gelijk... ...een grote hit wordt... werd een prachtig mooi liedje. ...en het heet... Uh, lyrics De eerste single van uh, Kayak in uh, 1973, opgenomen is het in januari 1973. En uh, ze hadden hier ook een wat uitgebreidere bezetting, want ze hadden hier ook nog Ginny Bush en P uh, Martin Koeman, die viool speelde En verder Ernst Reiziger speelde, uh, cello op dit nummer. Dus echte strijkers erbij en zo. Kajak dus en uh, lyrics. We gaan snel door, BB King, Comeback Baby. Oh, <laughs> you. Oh Oh, come back, baby Can we talk it over, darling One more time B.B. King L.P. de Soul of BB King. Come back, baby. Nou, we zijn er uh, weer doorheen dames en heren, want we gaan het nog even een stukje laten genieten van Lola. Natuurlijk, ik denk niet dat we er helemaal uitkomen, maar dat maakt niet uit. U kent het nummer goed genoeg. Ik uh, denk bedankt... zeker dat we er niet aan uitkomen. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot volgende week weer bij een nieuwe aflevering van de Vinyljaren En we gaan eruit met de Kings en een live versie van Lola. Bedankt, Ruud. Dag. is niet het is het intro van Lola ja, Dit is uh, Werf de good times con <laughs> Deze hebben we al gehad hoor Werf al de good times komt Was dit, nog steeds Nou, dat kan nou helemaal gebeuren Want er zitten geen bandjes op TLP bijna dus... Nou he, he. Ik heb geen koptelefoon, dat is het een? Dat is het, ja we weten het nu van Nou, druids met Lola en volgende is Tot volgende week, tot volgende week. Tot volgende week. So, uh, so uh, because uh, we're not going to play that one tonight anyway. All right, we'll do it. One well, condition, you've got to join in, sing along, right? I took a lot of this lady. Come down and on, so I'm wearing some shampoo But It it's just that journal <sighs> She walked up to me and she asked me to dance I asked her name and in the dark brown voice she said Lola no. l o l -A.